Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. Ook jouw maand kon goedkoper. En we gaan nog even door met de mega deal Deze week extra goedkoop met Lidl+. Plus. Een krat kordaatpils. Per krat met 24 stuks. Voor maar 5,99. Lidl, je verdient het. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.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 18 plus, speelbewust. De postcode kanjer van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot 2 uur 8 om mee te spelen. Op postcodeloterij.nl 538 Nieuws, 8 uur. Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Met het oog op het mogelijke vuurwerkverbod volgend jaar... denken gemeenten dat deze jaarwisseling meer vuurwerk wordt afgestoken. En daardoor maken gemeenten zich ook meer zorgen over schade en slachtoffers. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. In 20 steden geldt al een lokaal vuurwerkverbod. En honderden andere gemeenten hebben vuurwerkvrije zones. En in Almere is gisteravond wel iemand zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Het slachtoffer is volgens meerdere media met spoeds naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekendgemaakt wie het is. Ook is nog onduidelijk of hij of zij zelf vuurwerk afstak... of dat het van iemand anders was. De zorgpensioenen gaan volgend jaar flink omhoog, dat meldt het AD. Eerder werd gedacht aan een stijging van zo'n 10 Maar nu blijkt het zo goed te gaan... dat gepensioneerden kunnen rekenen op wel 14 verhoging. Het komt onder meer door de overstap naar een nieuw pensioen... ...pensioenstelsel. En in Peru zijn bij een frontale botsing tussen twee treinen... op het spoor in, uh, naar Machu Picchu een dode en zeker 50 gewonden gevallen. Um, de dode is uh, een van de machinisten. En de gewonden dat zijn toeristen die naar de beroemde Inca-stad gingen. Onderzocht wordt ze hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En dan krijg je nog van mij het 538 weer. Het is nog glad. Verder komen er uh, buien aan. In het zuiden kan de zon even schijnen. Het wordt tussen 3 en 7 graden. Het is dus ook code geel om gladheid tot 10 10 uur vanmorgen. En vanavond tijdens de jaarwisseling is het bewolkt... en droog bij 0 tot 6 graden. En tot zover het 538 nieuws. Het blijft moeilijk, hè? Gelukkig bijna een nieuw jaar met frisse nieuwe kansen. Wel. Oh, dank je, fijn. Dank, dank je. Jepel, dank, je wel, dank je wel, dank je wel. Kijk even naar het uh, gladde wegdek. Uh, even oppassen met remmen als je achteraansluit sluit in de file op de A58. Deze er is er eentje gemeld tussen Vlissingen en Bergen op Zoom bij Stellenplas. Vijf minuten vertraging en geen controles op snelheid. Dat is toch wel weer lekker. Pa, wordt het niet tijd voor een nieuwe kleur op de meer? Alweer? Deze hebben we al twee weken. Ja, ja. Wel met praxis.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 De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Happy new year. Attention. Dit is de 538. Body. Top 1000. De 538 Ochtendshow. Ja, de laatste vroege ochtend van het jaar. Drie minuten over acht. En Eva Max op de radio. Radio 538. 124. All the kings Champagne and razor a toast To all of the queens. Queens 124 in de party top 1000 bij 538. Waar we verder gaan met de jacht op die ene stem. De 538, stemmenjacht. Eindejaarseditie. De eindejaarseditie, één koffer van de stemmenjacht in het spel. Daar zit een stem in verstopt en ook 10.000 euro. Heb je aangemeld via 538.nl, dan bestaat de kans dat je in de uitzending komt. Dan mag je een gokje wagen en raad jij de stem die in de koffer zit. Dan is die 10.000 euro voor jou aan het einde van het jaar. Dat is wel zo lekker die in deze ronde niet geraden worden, dan is er over een uur een hint die je dichterbij de stem gaat brengen. Maar misschien, Kiki, is het helemaal niet nodig, want jij ja, raadt hem dan misschien gewoon. Nou, ik hoop het. Ja, laten we, laten we, laten we, Ik hoop voor jou dat jij degene bent die ervoor zorgt dat die hint voor altijd een mysterie blijft. Ja, ja. Ik hoop het. Dus, uh, heb je, ben je zeker van je zaak of wordt het een wilde gok? Nou, ik vind hem echt wel heel moeilijk. Dus ja. Het wordt een gok. Ik heb het thuis met nog mensen besproken, dus... Ja, dit is het enige waarvan u denkt, dit zou me mogelijk kunnen zijn. Oké. Okay. Laten we gewoon gaan luisteren, Kiki. Dit is de opgave voor 10.000 euro. Procent. Ja, je hebt het met mensen overlegd. Maar wie hoor jij hier procent zeggen? Ik denk dat het Wolter Kroes is. Wolter Kroes, de feestelijke feestzanger. Nou, ja. feestzanger, dus gewoon een Nederlandse zanger, maar hij klinkt altijd feestelijk. Hij klinkt altijd feestelijk. Goeie gok, laten we eens even gaan luisteren. Het antwoord is: 'Fout'. Helaas, het is niet Walter Kroes. Ik moet je zeggen, je zegt dat ik dat zou best kunnen eigenlijk. Ja, het is moeilijk, het komt moeilijk. Helaas, het is niet goed. Als dank voor je dappere deelname komt er wel een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op. En ik hoop dat je ondanks deze, deze ja, teleurstelling toch een uh, mooi uiteinde hebt. Tot wel, komt toch uh, Heel goed. Mooie dank vandaag. Ja joh. 538. Stemmenjacht. Dit, dit, dit is de 538 Ochtendshow. En dat betekent dat we dus over een uur een hint krijgen in de 5-3-8 stemmenjacht die jou dichter bij die koffer en die stem en die 10.000 euro brengt. Aanmelden via 538.nl als je zoiets hebt. Ik weet wie het is, ik weet wie het is. Kom maar door. De ochtendshow voor deze woensdagochtend, de laatste van het jaar. 9 minuten over 8, Floris hier en uh, het begin van uh, deze woensdagochtend. Kjelt Nuis liet zich maandag uh, kritisch uit over het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is in uh, volle gang. Vandaag, als het goed is, volgens mij de laatste dag. Misschien was dat gisteren zelfs. Uh, in ieder geval, het is uh, spannend. Schaatsers die zich willen kwalificeren voor de Olympische Spelen in februari in Milaan in Italië. Uh, ja, Kjelt was dus uh, nou, wat, uh, wat negatief over, het, uh, over vooral de regels voor de kwalificatie. Vind dat topschap meer beschermd moeten worden. Joep Wennemars reageerde op zijn beurt dan weer bij Nu.nl... op uh, ja, de uitspraken van Nuis. Deze week is het niet de tijd om over te zeuren. Vorige week niet. En de week daarvoor ook niet. Het had twee jaar geleden gekund. had vier jaar geleden gekund. Nu is het over hebt, Die is nu al 36. Die heeft het al 16 jaar lang. Uh, doet hij mee. Die had, uh, zo, heeft zoveel kans gehad om uh, echt een keer wat uh, te doen aan de regels. Om ook voor andere mensen op te komen, behalve zichzelf. En dat heeft hij niet gedaan. Ja, het is eh, op zich wel, op zich wel oh, Het is een beetje alsof je, ja, nou, de, ja, daar had je wel echt wat eerder over kunnen beginnen. Dat ben ik ergens wel met een eens, maar het is ook... Hij is niet op zijn mondje gevallen, meneer Weddemars. Dan wat anders, eh, moeder Monique uit De Hanslers. Die krijgt veel kritiek over zich heen, omdat ze zich ja, met van alles en nog wat bemoeit. En vooral met de relatie van eh, zoon Mike. Thomas van Groningen deelde gisteravond bij De Oranje Winter... dat hij daar laatst tegenkwam bij News. Toch een hele andere ervaring met haar had. Toen kwam ik haar tegen in de gang. Uh -huh. Een hele lieve vrouw eigenlijk. En ze is precies precies zoals op tv, maar dan vind ik zo gek dat je iemand van je... Ja, zeg je dat je speelt. Nee, nee, dus niet. Maar op tv... Je er niet uit, toch? Op tv kom je dan heel slecht over, maar ze is gewoon zichzelf. Want dat is... Ze is superlief totdat het je schoonmonster is. Ik vind het woord schoonmonster misschien wel de mooiste ontdekking van deze dagen. Alles dan toch wel met dank aan Monique. Toch wel leuk om te kijken. Het irritament noemen ze het volgens mij. Dan wat anders, de prijs van postzegels gaat steeds verder omhoog. Grote vraag, is: is dat erg? Want ja... Niemand verstuurt toch nog een kaart tegenwoordig? Nee, zes brieven per jaar gemiddeld. Dat is best wel weinig. Ik, verstuurd. Dus ik verstuur jaar... nooit wat. Nou, stuur je nooit een kaart? Nooit. Nee, of Als, een kaart? Iemand... Nou, als nooit. iemand is overleden... of. Nee, want uh, het heeft geen zin dan meer om een kaart <laughs> te sturen. Hè? Nee, ik moet beter bij je leven en geld zijn doen. Hè? Jeetje. Ja. Nee, ik aan te horen. Ik nee. nee. krijg nee. ook niks terug. Nee. Nee, nou, ik stuur, nou, die stuur die nooit weer weer. meer. Weer wat. Krijg ik krijg een kerstkaart dit jaar. Heeft die is de hoogste tijd. Stel nog even douchen en naar de paden te ontbijten. nog snel je tanden voordat je straks vertrekt. Want van die ochtend adem gaat iedereen gestrekt. En zet de radio aan, best fijn. Glad, er komen wat buien aan. In het zuiden schijnt de zon bij 3 tot 7 graden. Langs de op de A58... Vlissingen bergen op zo'n 5 minuten. En dit zijn Jay-Z en Alicia Keys.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 of that boy biggie now i live on billboard and i brought my boys with me say what up the Tata, still sitting my top sitting courtside nicks and nets give me high five nigga i be spiked out i could trip a referee tell by my attitude that i most definitely from no.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 City is a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special, but I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, low, three card, Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. New I'm Ik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 20. Bij 5, 3, het is uh, tien voor half negen deze woensdagochtend, 31 december. Goedemorgen, dit is de 58-ochtendshow. Ja, soms dan moet je ineens uh, aan een bepaalde plaatsnaam denken. Dat, dat, weet je niet waar dat door, door komt, Dat het ja, gaat een beetje random. Rick moest denken aan de plaats Schermer. Daar gingen die vroeger namelijk altijd uh, vissen. Ja, we staan met, uh, met, uh, met mijn opa en oma en mijn oom ja. en, mijn, en mijn tante. En uh, dat is de familie Bogart, weet je, de, de wielrenner. Oh, dat is mijn neef hier. Michael. Michael, Michael Bogart, is mijn dat neefie. Is, Heb ik ja. dat we eens verteld? Dat nee, is niet, ja, hè? Ja. Maar dat is, dat is mijn neef. Maar dan gingen we altijd op zondag gingen we vissen in Schermer, Schermerhoorn. ja. En wij rijden over een dijk, aan de rechterkant zo'n zo zo zo zo sloot, weet je wel, een riviertje. Ja. En aan de linkerkant allemaal huizen. En ik moet ineens ontzettend poepen. Maar echt, als kind kan je wel eens dat je denkt bij jezelf... Ja, Wasvol was dan ook hoor. Ja, ja. Maar even voor mijn voorstelling, je was een jaar of zes? Uh, nee, ik denk acht, negen zo'n beetje. Dat was uh, 71 denk ik. Ja, dat was ik uh, negen jaar. Dus, uh, dus ik zit op de achterbank van, uh, van, van, van, van opa en oma. ik zeg: Opa, oma, ik moet poppen. Nou, dus oma zegt tegen me: Opa, uh, Riem, nu stoppen. Nou, dus wij stoppen en we gaan. We bellen we, we aan bij een huisje daar zo, op die dijk. En wie doet erover? Open. Tita Tovenaar. Het <lacht> is echt verzonnen. Nee, dit is, nee niet nee. verzonnen. Dit is, dit is gewoon maar is zijn pak ook. Nee, gewoon, nee, maar Ton Lensing was Tita okay. Tovenaar. Maar de de, acteur, uh, de acteur, acteur van Tita Ton... Tovenaar. Ja. Voor de mensen die ja. geen idee hebben wie Tita nee. Tovenaar is, dat is zeg maar... Uh, de, de serie uit ja, de jaren 70, dus, is dat is een paar jaar gelopen. Gert Verhulst nog niet produceerde, maar anders nee. was het uit Studio 100 gekomen. Ja. Ja. Dus, en mijn oma die zegt tegen Tita <lacht> Tovenaar, mijn kleinkind... Mag die hier piepa GELACH ja. 3, Party tot duizend. Radio 538. 121 in 21. When I was young, I felt the need of learning, learning. Love I was told, kept the wheel on turning. 5 triact party op 1000 119. Jessica Ademnood, 119 in de party tot duizend bij 538 op deze laatste dag van het jaar. Exact half negen, de 538 op show. Goedemorgen. Annemarie Bruning, de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin? Ja, nou, er is heel veel nieuws over vuurwerk natuurlijk vanmorgen... maar ook veel gedoe rond gladheid. Dat allemaal zometeen. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Gefeliciteerd! De eindejaarseditie van de 538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 Zorg die verder gaat. 18 plus, speel bewust. Op 1 januari valt de postcode kan je van 59,7 miljoen. Speel jij al mee? Ga naar postcodeloterij.nl Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens kassa. Twee oververse appelflappen, slechts 1 euro. Aldi. Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden. Omdat ik samen verder wil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 We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. A. AH Excellent Oliebol en appelbolletjes. 6 plus 3 gratis. A. AH Excellent Gormet minis. 2 plus 1 gratis. A. AH Borrelhapjes in ronde bakjes. 3 stuks voor 5,99. En A. AH Hand- en persienappellen of poetsenappellen. 2 netten voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Je hebt nog tot vanavond 7 euro om een oudi te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30. Ga dus snel naar de winkel of naar Staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18+. In de nieuwe muziek show The Winner Takes It All... knallen alle muziekgenres voorbij. kan tegenstanders van de vloer zingen, want elk duel kan je laatste zijn. The winner takes it all. Zaterdag om 8 uur op 6. Fris voor een prikkie bij Trekpleister. Nu Fleuril Renew wasmiddel. 3 voor maar 25 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Goedemorgen, het is glad. Verder komen de buien aan. In het zuiden kan de zon even schijnen. Het is 3 tot 7 graden. De jaarwisseling is bewolkt en droog bij 0 tot 6 graden. Kijken we even naar de weg. 538 verkeerd door Flitsmeister. Het is rustig wel een vertraging op de A35 Enschede in richting Almelo bij Almelo Zuid. Voorwerpen op de weg zorgen voor 11 minuten vertraging al daar. Het is 6 minuten over half 9. Annemarie Bruning en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Nederland maakt zich op voor de laatste dag van het jaar en oudejaarse avond. Waarschijnlijk wordt het de laatste jaarwisseling met legaal verkocht vuurwerk. De alarmcentrale verwacht vannacht zo'n duizend telefoontjes per kwartier. In twintig gemeenten geldt dit jaar een afsteekverbod voor vuurwerken. En dat is meer dan vorig jaar. Eentje meer dan vorig jaar. In Zwolle is het vuurwerk afsteken namelijk dit jaar voor het eerst niet toegestaan. Ruim honderd andere gemeenten hebben vuurwerkvrije zones waar je geen vuurwerk mag afsteken. Steken. En euh, naast vuurwerk ook gladheid door de kou. Er is ook code geel afgegeven tot 10 uur vanmorgen voor het hele land. Zijn hierdoor ook al verschillende ongelukken gebeurd? De omroep West telt er al meer dan 10. En ook treinen hebben last van de kou bij Amersfoort. en in het zuiden van Limburg. Daar rijden ze niet door ijs op de bovenleiding. Tot zover de hoogtepunten. 538, de party never stops. 538, party tot 1000. Met Cascada zometeen naar Jason Rullow. Savage Love is hier. 118.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 Lekker feestelijk richting het jaar 2026. De party tot duizend bij 58. Cascada, evacuate the dance Floor, Plek 117. Woensdagochtend 31 december, de 58-ochtendshow. 12 minuten over half 9. En Mart Hoogkamer zometeen naar Queen. Deze dikke classic, Don't Stap Me Now. Plek 116. Happy New Year. On, five, two, Night, I'm gonna have a real good time. Feel alive frisse ochtendduik in de Bacardi Lemon. Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen. 115 in de party tot 1000. 12 minuten voor negen op deze woensdagochtend, 31 december. De 5.8. ochtendshow. Goedemorgen. Uh, ja, Florentine kwam met een nieuwtje. Uh, 1 op de 3 Nederlanders heeft moeite met slapen. En dat komt vaak omdat ze in de verkeerde slaaphouding uh, liggen. En daardoor slaap je natuurlijk weer slecht. Voel je je fysiek niet fijn. En op een gegeven moment ga je er ook mentaal aan. Kortom, je moet weten hoe je moet slapen. Wat is ja. nou niet goed op je buik? Slaap is eigenlijk het minst goed. krijg je vaak nekpijn van. Maar ook bijvoorbeeld zo'n roterende houding. Zo half op je zij, half ja. op je buik. Met één been zo'n opgetrokken. Oh ja. Dat doen ook heel veel mensen. Oh, zo lig ik ook altijd, ja. Ja, ja? daar krijg je ook rug- en nekpijn van. Oh. Zijslapers, ja, die dat belasten dan weer vaak hun uh, schouders, hun God, heupen hun bekken. Ja, en nou. vooral mannen hebben daar dan uh, last van, maar, van hun ja, schouders. Maar, hoe moet Jan liggen? Ja. Ja. ja, het beste is eigenlijk heel veel draaien, toch? Regelmatig okay. draaien. Oh, ja. maar je slaapt toch? Ja, maar je draait ja, wel in ja. slaap. Ja, ja, Heb je niet dat je wakker wordt dat je even. ga ik even op mijn andere zij liggen ja, en dan ga ja, ja, ik ja, ja. op een gegeven moment weer terug? Ja, heel veel mensen ja, draaien ja. hoor. Wel veertig keer per nacht zelfs. Dus het is helemaal niet raar, maar je hebt het vaak ook niet door. En op je rug is toch wel het beste. Hey. Um, maar goed, ook dan kun je wel weer klachten krijgen in je nek... Ja. of dat je, je gez uh, gezicht draait. Dus, maar, maar toch, maar als je goed even. kiezen, e ja, ja, dan maar... toch echt regelmatig draaien... en vooral op je rug liggen. Het ja, enige rug. nadeel van je rug is dan wel weer snurken. En dromen hoor je vaak van mensen. Is dat zo? Ja, dat als ze op hun rug oh. liggen, dat ze meer dromen dan op hun zij... Okay. Hey, oh, ja? Heb ik wel eens begrepen van, uh, van mensen. Oké. Okay. Maar, uh, maar snurk is wel een ding, ja. Ja, snurk, we, t, hey, ja, wat je daar dan weer aan kan doen... is een tennisbal op je ja, mond. <lacht> Wanneer je mond duwen. Ja, ja, ja, kan ja, dan moet ja, je, kan alles ja, dan dan alles je er niet is. meer wakker. <lacht> je had een tennisbal in je mond doen. Hey. De 538 Party. Top 1000. Radio 538. 114. tien tot 113 honderddertien. No. Every now and then I think you might like to hear something that from us. Job, that nice that and easy. But there's just one thing, you see. We never day. ever do nothing. But I nice and easy. We always do it nice we'll to and rough. Right we're gonna take the beginning of this song and do it Big easy, And then we're gonna do the finish. Right, the way we do Proud Mirror. Rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. I left up the job and say city. city. 113 in de party, top 1000 bij 538. 4 minuten voor negen op deze woensdagochtend. Goedemorgen, de 538-ochtendshow. We gaan zo meteen verder met de 538-stemmenjacht. De stem in de, de koffer met 10.000 euro is nog steeds niet geraden. En daarom zo meteen een hint. Die je hopelijk dichter bij die, uh, die stem gaat brengen. En dus hopelijk ook 10.000 euro voor jou. Nou, wil je daar kans op maken? Meld je aan via 538.nl. Bestaat de kans dat je zo meteen in de uitzending komt. En dat je dus een gokje mag wagen? Dat zou toch lekker zijn? Annemarie marie Brunning, de hoofdpunten van het nieuws zo meteen ook. Wat zit erin? Ja, mocht je vandaag nog geen boodschappen meer kunnen doen... of vanavond toch iets vergeten zijn voor je nieuwjaarsontbijt... dan heb ik goed nieuws voor je. Dat allemaal zo meteen. En dit in de planning voor de Party Top 1000. Zometeen meteen in de 538 Party Top 1000.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 Steeds verrassend, altijd voordelig. En we gaan nog even door met de mega megadeal. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Een krat Per krat met 24 stuks. Voor maar 5,99. Lidl, je verdient het. Waarom ik graag met Eurostar reis? Ze hebben comfortabele stoelen met veel benenruimte. Zo heb ik ook alle ruimte om even mm, weg te dommelen. Dames en heren, we arriveren zo meteen in Londen, St. Pancras. Hé, wat? Nu al? Eurostar, together we go further.